Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie... opgevraagd door het ANP. Vorig jaar werd bijna 17.000 keer cannabisgebruik vastgesteld. In 2014 was dat nog bijna 15.000 keer. Ook het gebruik van cocaïne en heroïne neemt toe... blijkt uit urinecontroles. Het ministerie van Veiligheid en Justitie denkt... dat het werkelijke gebruik nog veel hoger ligt... De drugstesten worden steekproefsgewijs gedaan... en door onderbezetting in de gevangenissen schieten ze er soms bij in. Voor het eerst sinds de zomer van 2011... is minder dan 5 van de beroepsbevolking werkloos. In juni is de werkloosheid gedaald naar 4,9 meldt het CBS. De daling komt vooral doordat meer mensen werk vinden... dan dat mensen hun baan verliezen. Verder gaat het goed met de economie, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS... Consumenten gaven in juni ruim 2 meer uit dan in mei. En bedrijven investeerden 17 meer dan een jaar geleden. Dat geld gaat vooral naar vervoersmiddelen en woningen. De zoon, schoonzoon en oud-campagneleider van president Trump... moeten volgende week voor een senaatscommissie verschijnen. Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner... Getuigd maandag achter gesloten deuren over de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Zijn zoon Donald Trump, Jr. en oud-campagneleider Paul Manafort doen dat twee dagen later in het openbaar. Ze moeten vertellen over de ontmoeting die ze vorig jaar hebben gehad met een Russische advocaten. Die had gezegd dat ze belastende informatie had over presidentskandidaat Hillary Clinton.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 En dan het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt met af en toe zon. Vooral in het oosten van het land komen enkele buien met kans op onweer voort voor. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad ligt een oliespoor op de A5 hoofddorp Amsterdam. Daarom staat de file tussen Knappe Draasdorp in de aansluiting met de A10. 7 kilometer, de vertraging is zo'n drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm <laughs> Lekker liggen pakken, laat die poel maar zakken. Kinderen die gillen krijgen tikken op hun willen. Oh, die Duitsers zijn ook hier, die Duitsers zijn ook hier. Ons oh, ze haven veel plezier. Hé, hey, hé, hey, hé, hey. Zandvoortal aan de zee. Met wat zuur, visie met wat zuur, op een balletje, gehakt uit de muur. draaien, weer fantastische muziek met een hoop Zandvoort ja. erin. En dat willen we ook graag horen. Ja, zeker. Uh, want tenslotte gaat dit programma over actualiteiten in, om en uit Zandvoort. En aangeschoven is uh, wethouder Gerard Kuipers. Goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan het even hebben over uh, een bommelding of een melding van dreiging, moet ik eigenlijk zeggen. Want het, in de volksmond was binnen een kwartier een bommelding. Ja. Maar achteraf werd er wat genuanceerder. Er is een uh, dreiging geuit tegen de kei. En als er een dreiging geuit uit wordt tegen uh, een bedrijf, dan volgt daar een plan, een ontruimingsplan. Zeker. Bent u daarvoor verantwoordelijk? Ja, als bestuurder was ik eindverantwoordelijk op dat moment. Uh, maar we hebben natuurlijk uitstekende hulpdiensten en die maken daar keuzes in. Uh, wat er op zo'n moment gebeurt eigenlijk is dat er een, een team ter plaatse gaat. Uh, politie, brandweer en bevolkingszorg. En die gaan eigenlijk op locatie bepalen wat het beste is om te doen. Uh, en die onderzoeken dan ook wat ze, wat ze uh, nou ja, in het kader van alles wat daar in zo'n gebied gebeurt het beste kunnen doen. Dus die hebben daar te plekken besloten. Het was een dreiging. Nou, uh, voor zover dat in de krant stond, stond er inderdaad zoiets als een bom bij... Dus dan wordt er natuurlijk wel even goed nagedacht over... Uh, moeten wij hier niet alles zo snel mogelijk leeg zien te krijgen... want je weet maar nooit. Dus er is besloten tot ontruiming over te gaan... in een straal van uh, 300 meter rondom het uh, gebouw van de Kei. Uh, maar daarbij is ook wel weer heel goed nagedacht. Er dus is ook bijvoorbeeld nagedacht... Uh, hè, er zit een supermarkt daar in de buurt. Uh, als we die nu sluiten, heeft het economische schade. Dus kunnen we dat op een andere manier doen. Nou, daar zit een onderingang in. Dus die is gedeeldig gebleven om in ieder geval ervoor te zorgen dat de schade ook niet onnodig groot was. En daarna is er een, een, een soort onderzoek gedaan naar uh, de waarschijnlijkheid van de dreiging en uh, is het pand onderzocht op de aanwezigheid van explosieven nou, en toen dat allemaal niet zo bleek te zijn is er om een uur of, nou, ik geloof een uur of half vijf uh, weer afgeschaald zoals dat zo mooi heet is dat niet een ontzettend lange tijd Want ik, ik kan hoe laat begon dat uh, Om twee uur ja, rond twee uur. Oké, dan kan het nog wel mee inderdaad. Ja, nou, en je kunt natuurlijk op dat soort momenten uh, de risico's nog niet goed inschatten. Dus het is natuurlijk wel heel begrijpelijk als er zo'n soort dreiging binnenkomt, dat je het zeker voor het onzekere neemt. Uh, en vervolgens gaan de, de hulpdiensten gewoon hun werk doen. En die hebben hier ook echt verstand van, van wat is nou de waarschijnlijkheid dat dit gaat gebeuren. Die kunnen op dat moment pand ook onderzoeken. Um, en die hebben zo snel mogelijk uh, gehandeld. Hoe is die uh, onderruiming verlopen? Uh, heel goed. Worden mensen weggestuurd? Moeten ja. ze ergens naartoe? Waar worden ze dus op? Nou, ze worden eerst in een cirkel rondom die 300 meter opgevangen. Het was gelukkig ook heel mooi weer... Er moet natuurlijk eerst wel even worden gekeken. Moeten we nog weer verder opschalen? Dus moeten we niet naar de aangewezen locaties die daarvoor zijn. Uh, sporthallen, dat soort zaken. Maar het was nu heel mooi weer. Uh, de mensen die naar buiten gingen, die waren ook goed ter been over het algemeen. Maar er is wel opvang uh, vervolgens uh, uh, georganiseerd. Uh, onder andere bij de, uh, de huisartspraktijk die daar vlakbij zit. Dus daar zijn een man of dertig uh, naartoe gegaan. Daar heb ik nog even een bloemetje gebracht uh, dinsdag uh, met een woord van dank. Want die werden natuurlijk ook overvallen door de groep mensen die daar ineens uh, uh, aan de deur stond. Van, de nieuwe, van het nieuwe gebouw van de Kijk naar het oude Ja, zeker, zeker. Maar goed, er wordt dus even, even goed gekeken naar nou, zijn mensen uh, mobiel genoeg om dat uh, aan te kunnen en hoe lang denken we dat het duurt. dus uh, uh, Het is afgezet, er is van het lint geplaatst, uh, de grootste groep is daar buiten gebleven, een deel uh, waar het voor lastig was, die is inderdaad naar die opvanglocatie in de buurt gebracht. Maar we zijn niet naar het niveau gegaan uh, waar je ook wel eens heen gaat met grote branden, bijvoorbeeld dat je dan in een sporthal met z'n allen belandt. Want we willen ook voorkomen natuurlijk dat, die, dat alles ontwricht wordt. Hè. Dus ook daar wordt op dat moment gesport en er is een hele hoop uh, uh, wat daar ook door wil gaan, dus is er voor gekozen om het kleinschalig te houden. Ja, met name. Uh pluspunt, waar, waar toch wel heel veel ja. mensen, zeg maar, van ja. uh, plus 65 uh, ja. zijn, ja. Daar, daar was het toch wel een dingetje om dat, zeg maar, Zeker, eruit te krijgen. Ja, en en er dat zonder een... paniek. Want ja, oudere mensen, die ja. hebben natuurlijk heel snel het gevoel van, oh mijn hemel, wat gaat er gebeuren? En ja, maar dan is het ook zaak dat je goed uitlegt wat er speelt. En over het algemeen begrijpen mensen dan nou ook wel dat het beter is op zo'n moment om even ergens anders naartoe te gaan. Maar dat is ook in alle rust gebeurd. Dus dat was ook, ook wat dat betreft, kijk, de politie heeft hier echt verstand van. Het geldt ook voor de brandweer en uh, wat wij de volkszorg noemen, dus de mensen die vanuit de ambulancewereld zeg maar daarbij helpen. En die zijn ook uh, ervaren genoeg om op dat moment de procedures goed te doorlopen en rustig te blijven en dat ook uit te stralen. Want je weet over het algemeen, uh, als je aan de gezicht van mensen kunt aflezen wat ze zelf denken, dan ontstaat daar iets door. Ja. En dit is allemaal heel kalm en heel beheerst uh, is dat gebeurd. Mensen werken goed mee. Stond ook in de krant hè, dat verantwoord heel kalm gereageerd had op die dreiging als je ziet naar wat er allemaal kijken ze naar uh, ja, wat er aan ja. de hand is. En mensen waren ook heel, uh, heel rustig. Dat was ook heel prettig om te zien. Zijn, zijn de mensen bij het pluspunt uh, ook al uh, zeg maar, hè, want nu, nu is het een situatie waarin je dat kan peilen. Zijn die mensen ook uh, geïnstrueerd? Zijn die voorbereid op inderdaad dit soort situaties? Dat, zijn er vaste mensen bij pluspunt die weten van, hé, hey, er is nu iets aan de hand. Ja. Nu moeten wij gaan ingrijpen. Nu moeten wij gaan coördineren. Is dat vastgelegd? Ja, dat, je, hebt natuurlijk, je hebt zoiets als bedrijfshulpverlening. Dat moet eigenlijk in ieder uh, bedrijf, dat geldt overigens ook voor pluspunt, moeten er mensen zijn die op het moment de calamiteiten zijn, kunnen helpen. Nou, dat is hier keurig gebeurd. En dat hebben ze ook op een hele nette manier hebben ze dat, uh, dat gedaan. Uh, zoals ze zelf wat onderkoeld zijn. Dat was ook weer een mooie uh, test voor onze bedrijfshulpverlening. Maar dat geldt ook voor de KEI. En dat geldt eigenlijk ook voor alle andere uh, instanties... in beschermd wonen nog in de buurt. Het ging allemaal heel gecoördineerd, heel, heel rustig, heel wel overwogen. En iedereen werkte ook heel prettig mee. Ja. Dus, en dan krijg je dus ook dit beeld. En dan krijg je ook het beeld dat zelfs journalisten het opvalt... Uh, hoe rustig en gecoördineerd dat gegaan is. Dat is een groot compliment natuurlijk... Aan al die betrokken hmm. uh, mensen die daar ook uh, in rust... Uh, ...en dat helpt de mensen ook die ontruimd moeten worden... ...in alle rust en werk hebben gedaan. Ja, ik, ik heb overigens, uh, kwam ik er dus achter via uh, Facebook... Hè, ...want dat is natuurlijk dan het medium het wat medium. ontploft. Ja. Ja. Uh, ontploft bijna letterlijk omdat mensen al uh, uh, belachelijk... ...ik ga niet eens herhalen wat ze gezegd hebben... ...want dat, ik vind dat zo belachelijk... Uh, On, nou ja, ondoordacht dingen erop gooien over waar het eventueel vandaan zou kunnen komen uh, gelijk een oordeel hebben over allerlei dingen uh, waarop ik alleen maar gezegd heb van jongens kap met deze vooroordelen en wacht eens even rustig af wat er aan de hand is Zeker, en ga dan dat, pas het, je oordeel geven. Dat, dat is het moderne Facebook, iemand ja. post iets zoals het netjes heet en daaronder komt de ellende nou, er zijn een hoop mensen die vinden dat ze daar een mening over moeten hebben, ik hoor ook wel eens kijk wij in de politiek uh, het is bijna onze dagelijkse bezigheid om, uh, om ergens een mening over te hebben. Maar de samenleving heeft dat ook. En dat zie je steeds meer. En ik hoor ook als mensen zeggen van joh, ik hoef niet overal een mening over te hebben. Dus wat dat betreft. Nee. Uh, je hebt mensen die, die heel graag die mening uh, op dat moment kwijt willen. Ja. Nou, daar is Facebook een, een manier voor. Maar ja, je mist vaak wel een stuk informatie. Ja, ja. nou ja, je kunt, je kunt inderdaad twee dingen doen daarmee. Met, uh, met die informatie en, en je mening geven. Kijk, op het moment dat je zegt, god wat vervelend. Uh, ik wens iedereen sterkte. Ja. Dan geef je iets waar een ander wel iets mee kan doen. Ja. Maar op het moment zeg van nou het zal wel bla bla bla zijn. Dan denk ik oh oh oh oh. Ja maar het aardige is. Ik realiseer me dus ook vaak dat mensen die zo'n mening daar hebben. Dat die vaak niet precies weten hoe het zit. Dus wij willen als bestuurders ook nog eens mensen opbellen. En uitleggen hoe het dan zit. Dat is ook belangrijk. Maar wat dat betreft. Uh, wat Facebook betreft. Uh, ik, ik ben veel liever bezig met de dingen die goed gaan. Uh, en dit was weer een prachtig voorbeeld vind ik. Van hoe we dat heel goed <tus> in antwoord georganiseerd hebben. Uh, dan dat ik me steeds wat dat betreft heeft laten afleiden door een aantal mensen die vinden dat het allemaal beter kan. Dan zou ik tegen hun ook zeggen, er is een raadzaal Kom maar waar eens. volgend jaar weer 17 mensen worden ja. gekozen. Daar kunt u een van zijn. Ja. Uh, dus uh, buig dat dan om naar iets positiefs. Want dan kunnen we er met z'n allen aan werken. Over die raadslaag gesproken. We praten inderdaad over uh, maar het is het zeven maanden of zo. Um, hij komt ik, weer... ik zeg net zelf. Uh, ik heb liever over dingen die goed gaan. Wat gaat er goed is antwoord. Nou ik denk dat we vorig weekend alweer hebben gezien. Ja. Dat, we, dat we op economisch vlak een hele hoop dingen goed uh, doen. Maar ook een mooi voorbeeld. Ik ben dan nu uh, een aantal weken de vervanger van de burgemeester. Eh, omdat hij op vakantie is. Dus ik mocht uh, afgelopen uh, donderdag. Mocht ik een uh, diamanten bruidspaar een bloemetje brengen en uh, die vertelde me hoe gelukkig ze waren bijvoorbeeld met uh, de, de thuiszorg die we in Zandvoort hebben en hoe goed dat georganiseerd is en uh, de, we hadden het net over Pluspunt die dan uh, helaas moest worden ontruimd uh, afgelopen maandag maar tegelijkertijd kreeg ik daar ook terug, daar zitten zoveel fantastische vrijwilligers die zo goed hun werk doen met een hele hoop uh, ja, menslievendheid ons eigenlijk helpen en uh, los van wat de gemeente zelf ook nog weer rondom Pluspunt organiseert uh, voor de mensen die wat hulp nodig kunnen hebben of, of een een prettige middagbesteding zoeken. Uh, dat doen we denk ik in Zandvoort echt heel erg goed. Uh, dus ik denk uh, als je een aantal dingen bij elkaar optelt... Uh, dat er op het ogenblik een hele hoop zaken goed gaan. We hebben eindelijk een besluit genomen over het, uh, het Watertorenplein. Daar zit op Facebook ook al wat over gezegd. Ja, ja, maar we ja, hebben ja, ja. Mooi wel met z'n allen een besluit genomen. Dus uh, er zijn een hoop zaken die, uh, die heel aardig gaan. Hè? Als ik kijk naar uh, de, de Max Verstappen Racedagen die we tegenwoordig hebben. Als je ziet naar de energie die er bij een hele grote groep ondernemers op dit moment is. Uh, de pop-up festivals. Nou, kijk naar het Badhuisplein. Hoe dat nu functioneert, waar we al jaren van zeggen... Van, ja, dat moet een verbinding zijn tussen het strand en het dorp. Vorig weekend was het werkelijk zwart van de mensen in het, uh, in het dorp. En voor het eerst dacht ik zelf ook van... hé, hey, deze verbinding werkt. Dus in plaats van een leeg plein staat er nu een reuzenrad... met een, uh, een hele leuke draaimolen. En zie je ineens dat het een soort as wordt... met de zomermarkten die we deze zomer hebben. Waardoor ja, in de weekenden, dat zijn toch de momenten... dat we een hele hoop extra mensen ontvangen... er van alles en nog wat uh, te doen is. En dat waarderen mensen. Er staan er nog... Uh... Hot items op het lijstje van de wethouder voor de komende zeven maanden? Ja, ik wil nog heel graag uh, wel snelheid maken met het opknappen van zeg maar, de, de boulevard zelf. Welk wel gedeeld? Ja, dan heb je het echt over de, de, wat we de openbare ruimte noemen. Dus de, zeg maar de, de, nou ja, de stenen die nu uh, moeten verwijzen naar, ik geloof, Fréjus in Zuid-Frankrijk. Onze boulevard met de mooie rood-wit-zwarte uh, stenenpatroon. We hebben de Zuidboulevard boulevard uh, Paulus Lood, die volgend jaar uh, aan de beurt is om uh, grondig onder te worden genomen. We hebben het stationsplein helemaal opgeknapt. Nou, dan heb je het over dingen die goed gaan. Als je ziet hoeveel complimenten we daar wel niet voor krijgen. Hoe leuk is dat, dat geworden is. officieel geopend? Zeker, zeker. Maar waarom staat dat grote bord dan nog steeds daar? Uh, omdat de aannemer denk ik nog niet de tijd heeft gehad het weg te oh, halen. Okay, maar het plein is, uh, ja. is, uh, is drie weken geleden hebben we dat feestelijk geopend. Met de gedeputeerde Gelder bij. Want de provincie heeft er ook een belangrijke duit letterlijk in het zakje gedaan. Maar het entreegebied, uh, de Kooppassereel. Uh, dat is nu ook op een prachtige manier eigenlijk opnieuw ingericht. Uh, Zuidboelefond. Die staat dus op, uh, op de agenda. En we hebben ook meteen gezegd. Dan is er nog weer een verbindende schakel die achterblijft. Dat is eigenlijk gewoon de boulevard zelf. En voor de duidelijkheid voor wie er thuis zit. Het gaat alleen maar om de stenen. Uh, de, het Venema Plein. Daar moet het dak voor worden uh, vervangen. Dit najaar. Daar willen we dus dit najaar al een slag mee maken. En dan willen we eigenlijk in de komende twee jaar. Die hele boulevard in dezelfde look en feel uh, vorm gaan geven. De raad heeft al een presentatie gehad. Van de Rijksbouwmeester van Haarlem. Die met ons meegedacht heeft. Van hoe zou je dat nou opnieuw kunnen inrichten. In wat voor kleurstellingen. En dat soort zaken. Dus dan zitten we uh, iets meer te denken aan wat modernere materialen. En wat meer de, de, de duinkleuren. wat gelere kleuren erin. Uh, nieuwe banken, nieuwe lantaarnpalen. Dat soort dingen moet je aan denken. Kijk het dan nou ook een beetje naar de Noordboulevard. Uh, uh, ik de Noordboulevard ik weet die weet komt dat daar achteraan. Ik uh, ja. een ondernemer zit in een van die uh, ja, zeker. Uh, kiosken. Ja, ja, die ja. daar wat over heeft uh, laten merken. Ja. En in feite heeft die man natuurlijk al een klein beetje gelijk. Nou wat wij in ieder geval als college hebben gezegd. Uh, dat was eigenlijk vorig jaar al. Uh, die hele boulevard moet moeten we mee aan de slag. Want we hebben jarenlang grootschalig gedacht over het hele gebied. en Daar hebben we als bestuur van gezegd een aantal jaren geleden. Daar stoppen we mee. Uh, we knippen dat op in een aantal projecten. plein waar we hier aan zitten, Badhuisplein, Entreegebied. Uh, en de bebouwing die er staat, die staat er gewoon. Klaar. Uh, daar gaan we voorlopig niet, uh, niet weer naar kijken. Maar ondertussen hebben we in al die jaren, tientallen jaren natuurlijk ook gedacht zoals projectontwikkelaars denken van ja, we gaan daar niet mee aan de slag op het moment dat het op termijn allemaal anders wordt. En wat je dan ziet is dat het eigenlijk verwaarloosd raakt. En we hebben vorig jaar als college gezegd dat kan niet. Uh, dit is ons toeristisch gebied. Dat moet eigenlijk weer aan deze tijd voldoen. Dus daar gaan we nu uh, ons op richten. En daar hebben we een, uh, onder andere een strategische investeringsagenda voor vrijgemaakt. Het gaat ook financieel als je het hebt over wat gaat goed met Zandvoort. Het gaat verschrikkelijk veel beter financieel met de gemeente. Uh, dus we hebben weer de ruimte om, uh, om zelf uh, budgetten te gaan sparen. Dat doen we de komende jaren. En die budgetten die gaan we ook uitgeven. Met andere woorden, we gaan niet alleen maar oppotten. onszelf verrijken en, en oppotten. We willen ook gewoon dat het zichtbaar wordt in de samenleving wat we daarmee doen. Dus dat, dat die de investeringsagenda leidt ertoe dat we dus nu dat boulevardgebied... Die, die openbare ruimte daar, dat we die nu willen gaan opknappen. Nee. Nou, daar heb ik wel haast mee uh, als wethouder. Uh, ik zit er in ieder geval nog tot, vol, tot uh, de, de komende verkiezingen. Dat is, is vraag erg... twee. Ja, ja, ja. Nou, daar heb ik vorige, vorige week al iets over gezegd. Uh, ik heb vorige week ook duidelijk gehoord. Ik, ik heb het naar mijn zin. Ik vind dat we, dat we goede dingen voor zand voordoen. En als de kiezer dat waardeert, en daar moet de kiezer natuurlijk uiteindelijk wat van vinden... dan gaat mijn partij dat terugzien in de verkiezingsuitslag. En dan hebben we ook weer recht van spreken uh, als het gaat over een uh, college... Uh, dus eerst maar eens even kijken wat er uit die, uh, uit die verkiezingen ook komt. Uh, maar ik wil in ieder geval wel heel graag voor zorgen... dat we met de Raad samen op een goede manier een programma uitdenken... waar we die boulevard mee willen opknappen. Zodat dat in ieder geval zeg maar, de tand des tijds... wat de Raad daarna ook vindt, uh, ook kan doorstaan. als je vind het dat in behapbare slag... brokken doet... Hè? dus in behapbare Zeker. brokken, dan, uh, ja, dan gaat Nou, het en ik vind het ook belangrijk als je de plannen goed neerzet... Uh, dan ben je als bestuur ook in staat om die plannen uit te voeren. We hebben in het verleden natuurlijk vaker gezien dat we hier plannen maakten die vervolgens na de verkiezingen allemaal weer van tafel gingen. Ja. En Zandvoort verdient het ook gewoon dat we goede plannen hebben. En dat we ook achter die plannen blijven staan, ook al verandert de politiek misschien iets, dat we die plannen willen uitvoeren. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Dus dat, dat wil ik het komende half jaar in ieder geval nog graag uh, goed neerzetten, los van de dingen die we al goed hebben neergezet de afgelopen tijd. Nou, dan begint langzaam de campagne weer en dan ja. gaan we dat zo in februari, ja. maart weer beleven ja. met z'n allen. Ja. Um, komen we waarschijnlijk twee partijen bij. Nog even als laatste uh, we de twee vraag. Dat gaat nog meer versplinteren in Zandvoort. Als dat uh, zijn beslag krijgt. GroenLinks, jonge Lui allemaal. Ik heb uh, iedereen laatst uh, meegesproken uh, met de PVV. Wat dus vind je daarvan dat er eventueel nog twee partijen bij zouden kunnen komen in die raad? Maar nou, dat is gewoon hoe de democratie werkt. Ja? Um, en zoals ik net zei, als mensen een mening hebben over de politiek. Ieder jaar worden er 17 raadsleden gekozen. Klap, ja. En daar kan iedereen er een van zijn. Dat geldt ook voor, uh, voor politieke partijen. En ik zeg wel eens, Zandvoort is wel een beetje een... Uh, het is een, een, een mini-landje eigenlijk, in alle opzichten. Wij waar de Den Haag versplinterd is, zijn wij dat in heel veel opzichten ook. Maar dat geeft ook een hele hoop kansen om goed samen te werken. Want je moet elkaar gewoon vinden op thema's. En uh, ik ben ook niet de voorstander van, de, van politiek waarbij een aantal partijen het, uh, het voor het zeggen hebben. Ik vind dat er ook wel een uitdaging in zit, ook voor bestuurders, om via goede plannen die hele raad mee te krijgen. Dus ik zie daar eigenlijk helemaal niet zo'n uh, bezwaar in. Als we elkaar maar weten te vinden. En, en dat is wel een belangrijk ding, dat je niet blijft hangen, ook na verkiezingen wat we de afgelopen periode toch wel een beetje hebben gezien, in een uitslag waar een deel zich wel in kan vinden en een deel zich zich niet in kan vinden en men elkaar dan eigenlijk opzoekt in conflict. Ik bedoel, dat moeten we voorkomen. Ja, moet Mooie slotzin. Wij danken u voor de komst. En Dank wij wensen wel. u in ieder geval nog veel plezier de komende zeven maanden. Heel graag. En een zonig weekend. Succes. Succes. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Goedemorgen. Een soort gelukszoekersdag. Nee, ik had het dus toen straks over dat, uh, de aanleiding om uh, iedereen goedemorgen te ja. zeggen tot 12 uur. Uh, zo heb ik met Marco afgesproken dat als wij elkaar tegenkomen en uh, het kan, dan geven wij elkaar een knuffel. Dat is een, Ook om het een beetje aangenamer in de wereld te maken. Dat is een mooi geluksmoment. Ja. Uh, zeker, ik, uh, ik gloei helemaal. Een opgloeiende uh, dichter, schilder, fotograaf en wat doe je nog meer? Uh, schrijven. Schrijven, oh, dat is een beetje bijkomend hè? <laughs> nee, dat is core business. <laughs> dus, uh, nee, dat, uh, blijft, uh, dat blijft centraal staan. En sinds kort uh, ben jij columnist in de Zandvoortskrant? Uh, ja, dat klopt. Heb je daar nou, al uh, reacties op op dat soort stukken? Mm, ja, ja, ja, zeker. Uh, onverdeeld positief uh, moet ik zeggen. De, de eerste beledigingen moeten nog komen. Nou ja, wat ik mooi vind is dat je ze dus uh, ook op Facebook uh, plaatst. Uh, zodat er uh, mensen die dan niet de krant uh, hebben kunnen lezen. Of uh, om wat voor reden dan ook. Of ver weg wonen. Dat die dan toch kunnen genieten van jouw uh, column. En uh, ja, ik moet zeggen. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Hè, omdat ik uh, je buurvrouw ben. Maar ik, ik vind het heerlijk. De scherpte uh, die je erin legt. Die vind ik fantastisch. Die vind ik heerlijk. Daar geniet ik van. Maar dat is ook een uiting van jou. Uh, ja, want anders wordt het wel heel, uh, een heel roze wolk. En het golfje en het meeuwtje. En nou, je en, hebt het uh, van tevoren aangekondigd. hè? Ja, nou. Uh, ik heb er even een tijdje over moeten nadenken. Toen uh, Joop van Ness en Gilles Kok uh, met de vraag kwamen. Wil je het doen? Uh, ten eerste ben ik niet iemand die altijd met zijn mening uh, te koop loopt. Uh, daarna vind ik ook dat je wel scherp kan zijn, maar dat je uh, ja, ook zonder aanzien... despersoons uh, dingen moet kunnen zeggen. En wil ik dat wel? Uh. Maar ik vind het wel erg belangrijk om ook mensen de andere kanten van Marco Tormes te kunnen laten zien. Dus dat is een van de hoofdredenen geweest waarom ik het wilde doen. Want anders is het wel van de man van liefde en vergeving. En, maar ik heb Welke dat, kant is dat dan? Is dat die scherpe kant waar nou, we zien? Ik, uh, ik sling er altijd een beetje heen en weer tussen uh, extreem liberaal en uh, so sociaal-humanistische waanzin. <laughs> dus uh, ik probeer daar zelf ook een balans in te vinden. En die balans vind je door dingen op te schrijven. Uh, dus het is voor mij ook een soort röntgenfoto. Wat vind ik van de dingen? En. Uh, Zien we nog wel hoe bevoorrecht we zijn dat we hier leven? Uh, waar stoor ik me aan? Uh, wat maakt me gelukkig? Dat zijn allemaal wel dingen die ik graag wil laten zien en wil delen. Nou, dat kan via zo'n kolom. En uh, ja, de ene keer is het wat scherper dan de andere keer. Uh, een van de scherpere vond ik uh, een stukje over dat, iemand, dat iedereen maar aan jou vraagt om een gedichtje voor hem te maken. Ja. En even later ga je naar de supermarkt om, uh, om tomaten te kopen. Ja. Dat laat je toch wel even zien dat je het met een aantal dingen echt niet eens bent. Ja, nou ja, ik hoef het ook niet overal nee, te Nee, dat hoeft het ook niet. Nee. Het is inderdaad wel een andere kant van uh, Marco Tomes die uh, glimlachend zijn gedichten voordraagt. Ja, dat klopt ook wel. Uh, nou, glimlachend mijn gedichten voordragen. Ik ben altijd wel heel serieus in, mijn, in de voordracht. Uh, maar ik doe dingen met liefde en uh, ja, ik probeer het ook met humor uh, te doen. En dat is wel een lastig wapen voor, uh, voor de mensen om daar doorheen te kijken. De columns, ja, je kunt dat zien als ironie. Hè. Af en toe een beetje cynisch, maar ja, ik denk toch aan het eind van de rit dat je, dat je het positief moet uh, benaderen. Maar ja, dat houdt dus in uh, de dingen die me storen. Uh, ja, dat pak ik aan. En uh, Waarom mag ik dat niet zeggen? En ik doe dat op mijn manier. Je hebt de ruimte gekregen om het te doen. Ja, ja. ja. En ik neem aan dat je ook een soort vrijbrief hebt. Hè, dat, er, dat er geen censuur uh, plaatsvindt nee. in uh, dat wat jij schrijft. Nee. nee, dat is wel een van de voorwaarden geweest. Er uh, wordt niet geschrapt in mijn werk. Uh, dus ik lever het zo goed mogelijk aan. Dat houdt in dat je... Dus dat er, er gaat wel een redacteur overheen of een editor of Gilles kijkt ernaar. Maar ja, in principe lever ik het werk af aan. Ik doe daar, doe daar echt mijn best op. Daar dus, nou wordt er een puntkomma verschoven, maar de woorden blijven de woorden van Marco Temes. Ja, ja. De, de, de, de, ik, de, ik krijg 370 woorden de ruimte. en uh, Die benut ik. 370. Het zullen er geen 380 worden en geen 360. Dat is wel een mooi gegeven. Daar hoor ik uh, van op. Dat net, het is natuurlijk wel zo dat de column zo 370 woorden zijn. Ja. Uh, daar kom je pas achter als je 371 woorden geschreven hebt, toch? Nou, je hebt zo'n Dat Zit je van tevoren al? Uh. Nou, je hebt zo'n op je op je woord, uh, dus daar kijk ik dan ook wel uh, regel, uh, regelmatig naar. Uh... Wat, overtaal, wat overtollig is, dat kan je schrappen. En, uh, ik, ik zeg altijd uh, één gedachte, één idee, één kolom. Uh, dus net zoals met een gedicht. Dus daar zit dan wel een overeenkomst in. Mm -hmm. Dus ja, je moet niet te veel ideeën in een kolom kwijt willen. Dus, uh, ja, ik heb ze gelezen en het, het zijn inderdaad wel afgepaste stukjes. Uh, heb je dan... Ben je dan klaar met dat stuk? Of denk je, ik ga de volgende keer nog iets verder met dat stuk? Nee, ik probeer wel een af, afgesloten Echt? geheel. Ja. Ik probeer daar wel een bepaalde vorm van originaliteit uh, in te houden. Uh, dus, natuurlijk is het uh, oorzaak en gevolg. Dus als er uh, andere reacties op komen. Of uh, er gebeurt wat. Of ik heb het verkeerd gezien. Dat kan ook. Hè. Dus ik, mijn, uh, mijn visie is niet heilig. Ik ben, uh, het klinkt een beetje vreemd. Maar ik ik ben net een mens. Uh, dus uh, dat stukje van van de week. Uh, wat ik over uh, de, de pui van de ABN Amro. Ja, ik vind het er echt niet uitzien. Ik vind het echt. Uh, jongens, we zijn een, uh, we zijn een, uh, een uithangbord voor uh, de, de toeristenindustrie in, uh, in Nederland. We zijn de parel van de Noordzeekust. En uh, als je dan uh, zo'n zo winkelpui ziet, en, uh, en de vuilniszakken liggen erachter. Het is een prominente plek, hè? Ja, dat is, dat is gewoon een dubbel A-locatie. En daar moet je gewoon een beetje voor zorgen. Dus uh, dan moet je niet alleen maar je centjes ophalen. Wow. Uh, dus uh, de, ik vind de nazorg uh, ook belangrijk. Waarom neemt men geen verantwoording daarvoor? Uh, dus uh, zal het ongetwijfeld wel zo zijn dat er uh, zo'n beheermaatschappij... zal er wel één keer in de week of één keer in de maand iemand naartoe sturen of zo. Maar ja. Je wilt toch dat het er een beetje fris en fruitig en vrolijk uitziet. Uh, ik vind het al erg genoeg dat we in de rij moeten staan... voor, uh, voor, die, voor die pinautomaten. En, uh, dus ja, ik moest dat iets... ruimte als... is om, voor mensen om binnen te pinnen. Want dat was natuurlijk ja. in het verleden... toen het kantoor open was voor oudere mensen. Oh. Die konden dan nog ook een beetje hulp krijgen bij het pinnen... en een beetje veilig gevoel hebben met Ja, ik vind dat hoort, hoort gewoon bij de, bij de standaard service. Maar tegenwoordig mag je alleen maar je geld afgeven... en je moet je mond houden. Ja, ja, uh, dus ja, ik, uh, ik moest de, iets overzetten van een kaart. Nou, dat kon ik niet via internet. Ik ben uh, nogal digibet wat dat betreft. Ik ben pas laat begonnen. Een uh, laatbloeier. En uh, ja, dan, dan moet ik het omzetten van een Europa-pas naar een wereldpas. <laughs> ja. De, de, de pin uh, pas blokkeerde. Ik kon gelijk geen betalingen meer doen. Ja, dan moet ik naar Haarlem toe. Ik bedoel, wat, ik, ik zit hier toch niet in een strafkampje in Siberië. Ik, ik, wat, nee, je is zit het aan de, aan de van de Noordzee. Ja. Nog even terug op je column. Um, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat als je een, een lekkere inspiratie hebt... Hè, want je bent natuurlijk schrijver, dus het, het, is, het, is, het, is, het is je beroep... maar ik denk dat het ook hè, je passie is om te schrijven. Ja. Dan ga je schrijven en er zit dus... De, nou niet te begrenzen, maar er zitten dus die aantal woorden die je dan hebt. En dan, en dan ben je eigenlijk nog niet klaar met je... Met je verhaal. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Want dan, ik zou me kunnen voorstellen dat je dan denkt... van potverdorie, ik, ik, ik ben nog niet klaar. Moet je dan gaan inkorten? Moet je gaan schrappen? Of... Schrijven is schrappen. Ja, toch? Is, ja, natuurlijk. Dus je, nogmaals, je, je hebt een bepaald idee, uh, je wil iets zeggen. En je moet je gewoon heel strikt aan, aan de voorwaarden daarvan houden. Hè. Dus uh, je kan hartstikke leuke woordspelingen bedenken. Een, een mooie metafoor. Ja, kill your darlings haal, die, haal ze er maar uit als het niet bijdraagt tot, het, tot kristallisering van het idee. Van het dus je moet gewoon, wat wil je zeggen? Nou, daar heb je 370 woorden voor. Nou, klaar. Over, uh, wat wil je zeggen? Dan uh, denk ik ook aan Marco Temes, de dichter. Ja. Ik heb eigenlijk met verbazing gekeken naar... Uh, hoewel ik het bijzonder leuk vind... dat er voor jou een gedicht op de muur staat. Hmm. Maar mijn verbazing zit hem erin dat het in Haarlem gebeurt. Nou ja, iemand moet de eerste zijn, hè? <laughs> ja, maar ik weet dat jij ermee bezig bent... om het ook in Zandvoort te doen. Ja, dat klopt. Ja, uh, nou ja... Uh, ten eerste... Eerste is het in Zandvoort een wat groter project. Ten tweede heb ik de, het Zandvoortsmuseum en de gemeente erbij betrokken. Gewoon om uh, achteraf verder geen, uh, uh, geen moeilijkheden te krijgen. Mm. Ja, want het is op diverse locaties. Uh, ik, ik wil tegenover uh, de oude drukkerij van Wim Gerterbach. Op de Achterweg wil ik een verzetsgedicht uh, uh, plaatsen. Achterop uh, bij de Meerpaal even verderop uh, een wat kleiner gedicht. En dan bij de kippentrap. En achter bij Café Neuf. Maar ja, ik moet daarvoor dan uh, een vorm van quitclaim heet dat. Dus ik moet een overeenkomst tussen de eigenaar en Marco Termes naar voren brengen. En dat moet ik dan aan de gemeente afgeven. De gemeente houdt de vinger aan de pols. Dus ja, het plaatsen van zes gedichten uh, duurt wat langer dan het schilderen van één gedicht in Adel. En uh, loopt dat nog? Is daar een verwachting dat, dat we kunnen zeggen, in die maand gaat dat gebeuren? Of? De planning was eind september. Uh, het is Want, meer een, uh, een verjaardagscadeautje voor Marco Tormessa, hè. Dus dat, nou, ik, ik heb dat plan opgevat omdat ik uh, op 9 oktober 60 uh, word. Dat is een mooi rond getal. En dan uh, uh, zouden er mooi zes gedichten kunnen staan.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 Juist verschillen maken de mensheid één. Onze brug heet liefde. Dat was hem. Dat is het. En dan uh, zijn we natuurlijk zeer benieuwd naar de Zandvorst gedichten die uh, op de muur gaan komen. Maar ja, daar, ja. Uh, heb je daar al een keuze voor? Of zijn die af? Want het zijn gethematiseerde uh, gedichten. Hè, Wim Grettenbach en ja. uh, Achter de Meerpaal. Daar is het een ja. en ander in, in, uh, in de geschiedenis gebeurd. Daar heb je over nagedacht. Jazeker. Z zijn die. Zijn die klaar? Uh, nou, ik heb, ben je nog, uh, ik heb een paar honderd gedichten over Zandvoort geschreven. En over de omgeving van Zandvoort. En wie is Marco Termes in Zandvoort? Uh, de zee, het strand, ja. de duinen, uh, het verleden, de, de oorlog... Nou, dat zijn dingen die allemaal, uh, uh, uh, ja, dat ligt me na aan het hart. En ja, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk onderwerpen die ik al uitvoerig heb beschreven. Ik, heb, uh, de, ik geef de eigenaren van de panden, geef ik uh, medezeggenschap in uh, welk, welk gedicht uh, er geplaatst wordt. Het is tenslotte hun pand. Dat klopt. Maar bijvoorbeeld uh, uh, over het verzet. Ja. Daar heb je, ik weet niet hoeveel gedichten van... en dan zoek jij dat tien uit... en dan ga je, ga je praten met de pandeigenaar. Nou, ik in heb... Die, een... Ja, dat van, van Wim Gerterbach. Dat ja. is eigenlijk wel speciaal voor hem geschreven. Hè. Dus, uh... dus daar is weinig keuze in. Nou, weinig keuze. Ja, het is het. Dit, dit, dit is het gedicht ja. waarvan ik vind dat het uh, op die locatie past. Uh, het is een wat, uh, wat, uh, wat langer gedicht. Kijk, uh, uh, zo'n gedicht op de meerpaal... dat is uh, Zie hoe de zee het strand, kust. Dus dat is uitermate... zijn. Dat wel kwijt. Ja, ik bedoel... Dat kun je wel kwijt. De, de, maar zo'n uh, groter gedicht, hè, dat is... Uh, ja, het, het past echt bij, uh, bij Wim Gertenbach. Uh, hij is op de leusterij doodgeschoten. In februari, ik geloof ik, 42. Mm. Maar bij de kippentrop is ook ruimte genoeg. Ja, ja uh, daar zitten we dan uh, met de gemeente Zandvoort. Uh, met de commissie, geloof ik, ook nog. Uh, want misschien... dat dat het nog wat opgeknapt moet worden. Nou, dat was mijn, mijn ja. volgende opmerking van kijk die Kippentrap wat, wat natuurlijk ik bedoel, iedereen kent de Kippentrap. Vroeger was dat een bruisend stukje want daar was een discotheek ja. uh, was een club was dat Caesars uh, die daar ik Weet uh, je moet dat heet? Dat nee, nee, de helft, nee, was het oh, was nee, in de in, in Stationstraat ja. natuurlijk. Ja, nee. waar, uh, waar nou uh, zo'n rook uh... ja baksindustrie zit daar. die het over ja, fantastisch koffie, uh, doen want koffie uh, moet zeggen mensen zijn keurig Heel netjes. keurig ja, ja. Ja, mensen zijn het ja. maar ja die, die kippentrap die, die heeft inderdaad wel wat behoefte aan uh, nou wat wat ik zal niet zeggen veiligheid want op zich is dat wel nou, je, mag, je mag dat je mag dat wel zeggen want uh, het ziet er gewoon niet uit nee het ziet er niet uit en als dingen er niet goed uitzien dan nodigt dat ook uit tot verkeerde dingen dus het, het kan alleen maar positief gaan werken als daar een mooi gedicht komt ja, maar als je, als, je een, als je een gedicht plaatst op een, op een lelijke muur, hè, dus die niet goed ja. verzorgd is, dan, uh, ja, dan wordt het een beetje een vlag op een modderschuit. Ja. En uh, Meta Tan heeft ook al aan mij gevraagd, van, nou kunnen we niet wat verzinnen om, uh, om de muren te schilderen? Ja, ik, ben niet, ik ben wel een schilder, maar meer een kunstschilder. Dus ja, dat uh, kan ook op die muur. Nee, maar goed, dat zijn er wel van die maar dingen is die... Maar het een pand? Ja, maar we kunnen... Kijk, ik ga niet gelijk met mijn hakken in het zand. Dus ik probeer iets tot stand te brengen. Ja. En uh, dat, dat moet je doen, uh, dat kan je het beste doen door uh, de neus dezelfde te hebben. Marco, uh, wij zien hopelijk in september de gedichten op de muur gespoten worden. Heel uh, van de... Veel plezier met schrijven, schilderen en uh, fotograferen. Eens een schrijf een nog... Schrijfvraag nog over uh, je nieuwe nieuwste boek. Hoe, hoe staat het ervoor? Wat gaat er gebeuren? Want ik, je weet, ik ben een fan van je. <laughs> een fan van je schrijfkunst. Oh. Uh, eerst komt er een uh, uh, eind september komt er een uh, verzamelbundel uh, van gedichten uit. Uh, de landelijk, hè? dus ik heb uh, ooit, ik ben het geschreven en dat is, uh, dat ligt mij ontzettend, uh, ja dat is echt heel dicht, uh, dichtbij, uh, maar dat was, een, uh, dat was een, uh, een, uitgave in eigen beheer. En uh, mijn uitgever uh, heeft nu besloten om uh, ik ben het uh, landelijk uit te gaan geven. Dat is prachtig. Ja, dat en is, dan uh, komt er daarna nog een roman. Maar dat ja, is, uh, dat klopt ook. <laughs> ja, blijf het doorwerken. Je jij bent ook echt insider daarover. Nou ja, <laughs> en, als, je als fan hoor je dat te zijn gewoon. Goed zo. Dankjewel Marco voor je komst. Bedankt. Dankjewel jongens. stukje muziek en dan gaan we. We're looking for a man. Said, "Oh, girl, don't take it again." I said, "I can't think about it." Hmm, what do you think I, can say? I said? Hahahaha. Hmm, ha, ha. that's girl. That's it, girl again. I know it's time enough. I let dream, take you. Hier zit uh, Zandvoortse beeldhoudster Marlene Sjerps. Hou, ze. Hou, ze. Ja, houd ze. Ja, ja. Hou je ze? Geef ze gegeven... weg. Nee, nee, weggeven doe ik niet. Nee, maar verkopen ja, toch wel? betalen toch Ja, verkopen wel. Ja, wel. ja, wel, ja dat bedoel ik dus. Ja. Maar uh, je bent uh, een klusser en je bent bezig om een band op te zetten. Ja. Jeetje, Heb ja. je nog wel tijd om dan uh, te beeld houden? Het, het is wel druk, ja. Ik doe weer uh, nog wat appartementen. En morgen sta ik op de markt nog met allerlei Italiaanse kleding. Het uh, ziet een de beetje druk, druk te worden momenteel. Ja. Dat is goed ook, want ik heb de tijd lastig gehad. Ik had in november een nier weggegeven aan, aan, aan iemand, mijn ex. En dat herstel wilde niet komen. Dus oh. ik ben heel lang heel moe geweest. Dus ben je heel en, goed bezig geweest en dan ja, krijg je er nog ja, een, een klap een voor terug klap, ook. Nou ja, ja, het was niet zo fijn. Maar nee. goed, sinds april gaat het allemaal weer een stuk beter. Dan kan okay. ik weer aan de gang. Met van alles en het is druk. Dat is, uh, dat is lekker. Waar is je atelier? Uh, in de oude Marierschool. achter de Agatekerk. Aga Aga Aga oh dus, ja, daar uh, zitten meerdere kunsten naars ja, ja, ja. in hè? Ja, ik ben even langs zitten en daar. Oh. Ja. Dus, uh... Ik ben een van de eerste krakers. Nou, hé, hey, niet zo negatief. <lacht> he. <lacht> ik heb de tuin gekraakt. Dus ja, wel, precies. Ja. <lacht> ja. Maar daarna is het goed overleg met de gemeente. Is dat uh, rechtgezet? En er zitten dus meerdere kunstenaars ja. die, uh, die met veel plezier daar van alles maken. Ja, ja, ja. Uh, je zei net, ik heb het druk. Ja. Is dat druk met opdrachten of druk met uh, vrije dingen waar je mee bezig bent? Nou, uh, beeldhouden ligt momenteel uh, een beetje op zijn gat. Want ik uh, ja, maak beelden in brons, die zijn best uh, redelijk groot allemaal. En het kostte klein vermogen om die uh, gegoten te krijgen, überhaupt. Want, ja, tot 2008 ging mijn carrière echt heel goed, stijgende lijn. Ja, en toen kwam de recessie, en sindsdien is het echt uh, dat is een beetje peddelen met de riemen die ik heb. en uh, Ik had net geen naam genoeg nog om, uh, om die periode goed te overbruggen. Is dat dus, uh, uh, Dat kan je eigenlijk niet meer vooruit schieten, zoveel geld? Nee, dus nee, je, je zou met een ontwerp de boer op gaan en iemand koopt dat en niet financiert dat verder. Ja, dat is, als het in opdracht gaat, gaat het op die manier. Ik probeer wel zoveel mogelijk vrij werk te maken. En ja, dat moet wel steeds gefinancierd worden natuurlijk. Vorig jaar heb ik daar een crowdfunding voor gedaan voor twee beelden. Die is gigantisch geslaagd. Dank lieve mensen allemaal hoe jullie me geholpen hebben. En uh, ja, nu staan er weer een aantal op stapel die groter moeten worden. En uh, ja, we dus even bij elkaar werken weer. <laughs> dus uh, een als ik hard bestaan ben oh, ja, ja dat het ja, bereid dus, ja. dus uh... Over die uh, aantal beelden die uh, van Zandvoort in uh, Spanje zijn... kan ik me nog goed herinneren dat er ontzettend veel commotie geweest is... over het uh, beeld in de branding op ja. de boulevard. Ja, ja, ja, ja. Als ik er nu mensen over spreek, vind ik iedereen het geweldig. Ja, ja. Het heeft twee jaar geduurd ja? voordat het uiteindelijk geplaatst werd. Er uh, waren vijf mensen die aan de overkant die bang waren voor presidentwerking. Want, uh, als er een beeld geplaatst wordt, dan kunnen er ook gigantische reclameborden neergezet worden. En weet ik wat allemaal... Okay. Ja, ik heb het verbod nooit zo gezien. Maar goed, uh, <laughs> er zijn altijd mensen die... Dus het is die wat... toch iets heel anders lijkt, maar, ja, maar goed. Ja. Nou, het mooie was toen, toen het beeld uiteindelijk geplaatst werd. Dat was in 2007. En in mijn hoofd ging het daar in een, in een kraan, een vrachtwagen, door familie firma 12 in Amsterdam, die kwam neerzetten, of uit Haarlem die kwam neerzetten. En een van die meneer die het langs het protest aanhield, die kwam aanlopen, liep zo langs dat beeld, zag het niet eens. En die vroeg dus, waar blijft dat beeld nou? En op een gegeven moment dat werd hij weet, hangt daar omhoog. in de lucht. Oh, uh, ja, is dat alles? Ja, en daar zit het ja, twee, jaar, ja, twee jaar moeilijk over te doen. Het zand wordt op zijn smals, helaas. Dat is wordt ook. Uh, Maakt het ook wel weer komisch. Ander dingetje uh, is ook dat er een beeld van jou gestolen is. Uh, is dat zo? In Noord? Nou, niet gestolen. Nee, ja, het was van zijn sokkel getrokken. Maar het was toch vertrokken ook gelijk? Nee, nee, nee. Het was, was het zei, alleen beschadigd? Er, ja, ze hadden het afgehaald. Ah, en, ik dacht dat het ook vertrokken was. Nee, en ze hadden ernaast neergelegd. Het, uh, ja, dus daar, daar uh, zien we de diepere noodzaak ook niet van volgens in. mij een paar mensen die mij niet zo aardig vonden of zo. Want dan moeten ze midden in de nacht met een man of vier, vijf aan hebben te trekken. Want dat doe je niet zomaar. Nee. Met, uh, het staat recht vast. Het was niet doorgezaagd. Het was echt om de omhoog. ja. En dat is echt een klus geweest. <lacht> en uh, ja. energie ergens anders <lacht> ja, in stoppen. Ja, ik ik ja, kon kan me straks wel leukere dingen voorstellen eerlijk gezegd. Als je goed, daar niks te doen uh, hebt, dan... Uh... Ja. Hé, hey, de band? De band. Nou, ik heb jarenlang in een band gespeeld dus redelijk bekend, nationaal niveau, Godworst. Dat was echt uh, ruige muziek, was dat. Daar uh, was 18 jaar geleden mee gestopt. En na nou, 5 jaar geleden weer mee begonnen. En dat uh, cd gemaakt, nieuwe cd gemaakt. En dat wilde eigenlijk wie zo. Dus ook weer gestopt eigenlijk. Ik ben nu bezig met een nieuwe band. Uh, met een mooie naam Walking the She. Uh, daar zijn we nu een nieuwe muziek voor aan het maken. Iets, iets melodieuzer. En toch, toch wel ja, doordachter Goede muziek, maar ook lekker in het gehoor klinken. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. We gaan uh, volgende week het eerste, eerste nummer uh, masteren. En dan gaan we een clip bij maken. En, uh, en dan zien we wat het gaat doen. Die de wereld in. Dan gaat hij gewoon de wereld in, ja. En Ma ik, ik gooi mezelf erachteraan. <laughs> ja. Het maken van uh, muziek. Uh, wat, is, wat is jouw deel in het maken van die muziek? De tekst of de muziek zelf? Uh, de structuur van de nummers. De tekst van de nummers. Ik, uh, ik zing het zelf natuurlijk. Ik ben mijn mooie zware stem ja, ja, ja. en, eh, <laughs> en eh, ja en samen en, uh, met maat André die, uh, die maakt die de muzikale invulling eigenlijk en soms doet hij een stuk tekst en soms doe ik een muzikaar stukje invulling, dat uh, een beetje al, al nog lang het gaat, maar hij is er heel erg goed in. Dus uh, ja. ja, ik ben altijd een beetje van het idee je moet doen waar je goed in bent en de rest kan je beter laten of aan anderen overlaten. En dan, uh... Ja, maar jij, jij bent eigenlijk goed in heel veel dingen, want je kan prachtige beelden maken en ja. dan ga je muziek maken. En... Ja. Ja, ja, ja, ja, dus... Uh, druk. Hartstikke ja. druk foto's programmeren en weet oh, je ook Websites wel. maken. Ja, dat is, uh... Even over die tuin terugkomen daar uh, bij de Maria School. Staan daar ook beelden van jou? Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is gewoon... Ik, ik ga geen beelden buiten neerzetten. Het is gewoon... Uh, het is mijn werkkapitaal. Ah oh, ja. Nee, maar Moest... die tuin is toch... Is dat niet een afgesloten tuin? Nee, hij is afgesloten, maar ik heb er wel dingen neergezet. Uh, lastflessen, las, lastflessen, las, zuurstof, acetylene. Ja, die waren op een gegeven moment ook weg. Dus uh, heeft ja. iemand over de muur heen getild of weet ik het allemaal. Dus ik zet daar niks neer. Ja. Ik zet ze liever in het museum. Daar staan er nu vijf. Ja. heel mooi opgesteld. Ja, daar komen we uh, nog even op terug. Ja. Uh, het Zandvoorts Museum heeft jouw uh, mooie beelden staan. Ja. Um, hoe lang blijven ze daar staan? Die staan nog uh, tot 20 augustus. Dus mensen die willen komen kijken, die moeten nu komen kijken? Ja, ja, is, oh ja. Nou, het, is al, het is al maandje natuurlijk. Ja, maar het is ook vakantietijd, dus ja. uh, je moet het even meepikken het gaat. Het is een hele mooie expositie. Dus is in het kader van uh, de zandsculpturen, het Hollandse Meester. in samenwerking met Hermitage, het Huis van Escher in Den Haag, uh, Haags Museum. Ze heeft Hille uh, hele Jans allemaal netjes uh, georganiseerd. Die is echt zo goed bezig daar. Dus, ja. uh, en uh, die vond dat mijn beelden er wel bij passen... En, uh, ja, daar was ik wel heel blij mee natuurlijk. Want dat vind ik zelf ook. <laughs> ja. Ja, wat, is ja. de, wat is de aansluiting van, van jouw beelden met, uh, met dat wat er uh, aan zandsculpturen uh, staat? Um, ja, dat zou je aan Hilly moeten vragen. Maar wellicht schaart ze bij onder de Hollandse meesters van, de, nou, van vandaag. Wat vandaag. een compliment. Ja, ze is een groot fan van ja. mijn werk. In dus ieder uh, we geval de Zandvoortse meesters. Nou... Wereldmeesters, durven ik wereldmeester? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Niet te bescheiden. Ik ben overal bescheiden over boven, over mijn beelden. Ja. Nou, dan wil ik nog wel een vraag over de beelden stellen. In welk uh, beeld staat het verste weg? Van mij? Maasijk. Ja. Uh, Maasijk. Nou, Maas ja, België. En het hangt een uh, beeld aan de muur in twee delen. Een soort bros voor, uh, voor een huis, speciaal opgemaakt. Ook op verzoek gemaakt? Ja, opdracht. En... Uh, ja, dat is heel... Ja, staat heel mooi. <laughs> maar dat is het verste weg op dit moment. Ja, ze moeten natuurlijk nog veel verder. De oceaan over. Ja, de oceaan. Ja, de oceaan. Gewoon de oceaan over. wilde ik ook een beetje. Op. Hoop je dat er uit die expositie in het Zandvoorts Museum dan uh, werkopdrachten uh, komen? Is dat iets wat je ambieert? Dat je zegt van nou, dat is toch wel mijn goal? Ja, dat is, ja, dat is uiteraard mijn ambitie. Maar uh, hier in Zandvoort zie ik meer eens een presentatie aan de bevolking en de toeristen. Het is een museum... Het is op zich geen verkoopplek natuurlijk. Nee. Ja, goed. Maar uh, ja, je weet nooit wat er nee. gebeurt. Maar, ja, als, het is leuk als er zo'n stik. Als er een luisteraar zitten. is die uh, verkocht. Die denkt van, nou, dat is wat voor mijn tuintje of zo, dan, Ja, natuurlijk. Het nou ja, ja. is natuurlijk ja, ook een die vrachter wel, uh, ding uh, voor bedrijven ja. om uh, te plaatsen. Ja, Maar goed, uh, uh, sinds kort heeft uh, Galerie De Vreugde en Hendricks. Nee, De Vreugde. Die heeft een uh, samenwerkingsverband aangegaan met de Galerie Nieuwkoop. Ja. En dan gaat daarna, als het hier afgelopen is, gaat mijn werk daar en daar staat echt voor verkoop nou, in. Ja, ja. ja. Dus, uh, Ook bij René de uh, Nedervreugd? Werk van jou overzit te samen. Nee, of? nee, mensen samen okay. in verband met hem. Ja, ja. Ja. Hij heeft daar een eigen etage momenteel. Dus, uh, een hele grote galerie, een grote beeldentuin. En komen ze wel tot hun recht, denk ik zo. Ja, nou ik hoop dat er wat van komt. Ja. Uh, we blijven je volgen als beeldhouwer. En zeker in de band. Als het eerste nummer uit is, dan willen wij dat graag draaien hier. Het is een hele mooie. Het is ook wel leuk om te weten. Want uh, de, band, de nieuwe band heet Walking the She. Het nummer heet Walking the She. En Walking the She heeft een tweede zin. De She of She. En dat is weer de titel van het Beeld aan de Boulevard. Want, uh, Kijk. Alles, alles heeft verband bij mij. Ja. We gaan het uh, zeker gaan bij de, de Ontzettend e bedankt. Ja, okay. En mensen nog even naar het Zandvoortsmuseum om je houden. Ja, en morgen naar de markt. Hè, en uit, morgen, morgen, uh, morgen naar de markt. Dat is uh, een mooi bruggetje naar, uh, naar de agenda. agenda. Daar Precies. hebben we nog net een aantal minuten voor, denk ik. Yes. Uh, Hollandse meesters in het Zandvoorts Museum en ook Hollandse meesters op de boulevard. Ja, dus uh, dat, uh, Hollandse meesters in uh, het Zandvoorts Museum, dat is tot 20 augustus, zoals Marlene net al uh, gezegd heeft. En dan hebben we de Art Boulevard, dat is tot 17 september. En als het mooi weer is, dan komen mensen hun uh, dingetje doen op de boulevard. En ook wat verkopen en uh, dat soort uh, dingen. Vandaag is het Boek en Beach op het Badhuisplein. En dat is van 11 tot 12. Dus uh, daar kan je nog even naartoe. Ja. Dan uh, is er morgen de DNRT op het Circuit Park Zandvoort. Jij moet even zeggen wat dat betekent. Dutch National Racing Team. Maar het is niet alleen uh, uh, dat team. Er is een heel programma omheen gebouwd. Dus er is van alles te doen. De zomermarkt is natuurlijk morgen weer van 10 tot uh, 6. Ja, 300 ja. kramen. Dus uh, er is weer van alles te zien. En het weer uh, gaat uh, meewerken. Dan het volgende weekend. De A-Dag GT Masters op Circuit Park Zandvoort. Uh, nou ja, daar is ook altijd een hele programma omheen. Dat is dus zaterdag en zondag. Dus uh, mensen gaan naar het circuit. Mooie geluid op het circuit. Ja, zeker. 22 en 29 juli is de zomermarkt op Boulevard de Vavauwtje van 11 uur morgens. En als het mooi weer is tot 9 uur avonds. Precies. En diezelfde zaterdag 22 juli hebben we weer een muziekfestival op het Raadhuisplein vanaf 8 uur. Ik moet zeggen dat wat we bij de British de weekend hadden... Wel. dat ja, ik vond dat, die Ruud jongen, wat is dat ook een kanje. Ja, dat, dat niet was Niet normaal. Erg Zo jammer dat het plein niet voller stond als dat het uh, was. Maar aan de andere kant, de mensen die er waren hebben enorm genoten. genoten. En uh, ja, het zijn super uh, helden hoor, voor mij. Echt waar. 23 juli is Sandvoort Alive bij Brussel's en Mango's. En dat begint om uh, vier uur middags. En het gaat door tot de kwart voor twaalf, denk ja. ik. Ik, uh, ik hoop dat de wind de goede kant op staat. <lacht> kan jij op je, je het balkonnetje gaan zitten? zeggen. <lacht> Gerrie ook. Want die, die, die woont erboven. Woont er, die woont erboven. En ja. Uh, nou ja, goed. In 28 in juli geval. is er weer Ibiza Markt op het Bad Van 2 tot 8 uur s avonds. En dan maandag 29 juli Ayuma Summer Festival. Met art, yoga, DJ, live acts, Finger Fruit Asian. Van 10 uh, s ochtends tot 10 s avonds. <kijs> 30 juli is er een National Old Timer Festival. Op het schip van uh, Zandvoort. En uh, alle vaste dingen kan men weer zien bij ook Zandvoort. Want gezien de tijd moeten wij een beetje afsluiten. De techniek was gedaan door, is gedaan door Casper Keurensen, de redactie Gert van Kuik, eindredactie Gerry Rutte, de koffie Gert van Kuik. Naast mij zit Irene de Jager, die de presentatie heeft gedaan met mij samen. Ben Zonneveld, dankjewel. En wij bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid: koffie, water en thee. En wensen iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Bedankt, dag. Een jaar